Sahara van Manfred van Eyck. U hoort de stemmen van Kiki Koster, Rainier Heideman en Lou Productie Ginny van Duren, regie Johan Drokkers. Nee. Hoe laat is het? Vier uur. Oh. probeer nog wat te slapen. Ja, zeker. Dat zie je zo. De piloot is er nog steeds niet. Maar Je weet hoe het gaat met die Egyptenaren. We kunnen niet met tijd omgaan. Hij zei dat het dorp hier maar drie uur vandaan was. Ja, toen is hij natuurlijk even blijven hangen. Hij had vannacht al terug moeten zijn. Ach, je weet toch hoe dat gaat met die Arabieren. Die mm. heeft toch in het dorp een oude vriend ontmoet. Je kent dat. Samen een borrel drinken, verhalen vertellen. Waar kom jij zo ineens vandaan? Een noodlanding? Wat interessant. Met drie Hollanders. Te gek zeg. We gaan allemaal nou eerst even lekker wat uitrusten. Dan gaan we ze morgen wel opzoeken. Nee, die Hollanders, die redden het wel voor een nachtje. Lekker fris, s'nachts in de woestijn. En als de piloot nou verdwaald is? Nou, oh, nee. Hij kent de omgeving toch? De piloot wist precies waar hij was. Maar bovendien heeft hij water meegenomen. En het kompas. Wat kan er dan nog fout gaan? In de hitte. Die zandheuvels lijken allemaal op elkaar. Hij is overdag vertrokken. Zonder recht boven zich. Voor je het weet, loop je in cirkels. Zo'n man loopt toch niet in cirkels? Ik begrijp niet waar jullie je druk om maken. Over een paar uur zijn we hier weg. En vanmiddag drinken we een flinke cocktail in het hotel. <laughs> Hoeveel water zit er nog in die jerrycan? Een derde. Een derde. Zuinig zijn. Vanavond hebben we ook niks nodig. En dan drinken we ons lichtbad leeg. Als er iemand op tijd komt. Wat is dat nou allemaal voor negatiefs? Als. Als. Die man die komt gewoon. Al dat doen, denken, gedoe, dat verpest de stemming alleen maar. Maar. Stel dat Tina nou toch verdwaald is. Dan gaan ze zoeken. Waar? Vanuit Luxor. Of Cairo. Wanneer? Gelijk. De piloot heeft bij zijn vertrek zijn vliegplan ingediend. Nou, dat wordt door de verkeersleiding in Luxor... ...doorgegeven aan Cairo. Maar, maar daar zijn we niet aangekomen. Nee. Dus bellen ze naar Luxor. Vragen of er vertraging is of zo. Nou, daar gaan ze zoeken. Wanneer? Ja, meteen. Waar? Eerst op het vliegveld in de buurt. Daarna op de route. Dus als de piloot niet komt, dan gaan ze in ieder geval vanuit Cairo zoeken. Precies. Heb oh. je nou? Nee, we ons nergens druk Ik zie me hier al de hele dag zitten. Hmm. Ik langzaam, langzaam, tempo in de dorst. Ja. Kruipend of het schroeide zon. Ja, stel je voor. Overgeleverd aan de verzengende, onbarmhartige stralen van de zon. Nou, dan kunnen ze elk ogenblik hier zijn. O, oh, almachtige God heb meeleverd. Ik zie er niet uit. Ik zie onze verschrikkelijke toestand. Kijk nou dat haar. Macht naar water. Nou, ik kan tenminste even mijn lippen doen. Zand in de keel, blaar op de lippen. Nee, ja. En wat reist daarop, aan de horizon... Als Fata Morgana. Zien we dat wel goed? Jawel. Een ambtenaar van verkeer en waterstaat Midden in de woestijn, <laughs> deskmanager Astrid Vega. Ja, ja. Ditmaal zonder stencils en papieren. Zonder de dossiers A tot en met Z. Maar met karafjes helder water. Hé, hey, wat moet dat in mijn tasje? Een glasje champagne. Whiskey on the rocks. Laat dat. dat Blijf eraf. <laughs> Daar zit je niet in. Dank u, Ray. Dank u. Renze, pak hem, de tasje is af. Of was het een droom? Wat is er met jou, Renze? En verdwijnen de droombeelden als zeepbellen in de lucht, de whisky, champagne, arts. Wat is daar? We zijn wat vergeten. Gratje pils, drink, vodka, met ijs. Stil nou eens. Wat dan? Wat zijn we vergeten? De heeft doorgegeven dat we naar Cairo vlogen. Ja? Hij heeft niet gezegd dat we een omweg over die oase zouden maken. Niet? Nee. Niemand weet dat we die omweg gemaakt hebben. Waarom weet niemand dat? Silaski? Waarom is dat niet doorgegeven? Ja, weet ik veel. Ik ben de piloot niet. Je gaat toch niet voor alle omweggetjes een koersverandering doorgeven? Het was nog geen half uur. Toen ze in Europa ook niet. En zeker niet in Egypte. Maar niemand weet het. Op de piloot na. Ja, ik weet het. <laughs> Wat als man verdwaald. Zijn enkel verstuikt. Door een hyena wordt opgevreten, weet ik veel. Dan komen ze uit Luxor. Of uit Cairo. We zijn vermist. Iedereen weet dat we vermist zijn. Mijn bedrijf komt erachter. Jouw ministerie van Verkeer. En verkeer, vliegtuigen. Zo'n heel apparaat wordt in werking gezet. om een van haar ambtenaren op te sporen. Iedereen weet dat jij hier zit. Mm -hmm. Bezoek voorbereiden van de minister. Daarvoor had je contacten met autoriteiten in Cairo, Luxor, Pozai. Havenautoriteiten? Dat pakt niet uit. Het hele land houdt jullie in de gaten. Ze zijn al lang aan het zoeken. En daar kunnen we beter niet van uitgaan. Ze kunnen te laat komen. Wat wil je daarmee zeggen? Dat we dus beter maatregelen kunnen treffen. Maatregelen? Maatregelen? Wat wil je hier nou voor maatregelen treffen? Uit de zon. Om te beginnen moeten wij uit de zon, anders verliezen we te veel vocht. We hebben water. Weinig. Heel weinig. Ach, kom dan toch. Hoe lang denk jij dat wij hier nog zitten? Ja, dat weten we niet. Er is hier geen schaduw. Ook niet onder het vliegtuig. We moeten ook zoveel mogelijk kleren aanhouden is dat nou weer goed voor? Dat is ook vanwege het vocht. Maar dit, dit het vocht. Vocht? Vocht zit er in die jerrycan. Wordt dat nog gedronken? Of... Ah, hoe zit dat? Hebben jullie al gedronken? Vanmorgen nog niet? Nou. Of moet het verdampen? Oké. Okay. Er zijn maar twee bekers. Gebruiken we de dop toch? Nou, gezondheid. En nemen we er nog een. Op één been kan je niet staan. We kunnen beter even wachten. Silaski. We moeten gaan zoenen. Hier, drink dat bekertje nog maar op. Je hebt het hard nodig. Tussen wachten we af. Ja, rustig. Heel rustig. Nou, dan geef jij wel het goede voorbeeld. Vooral rustig blijven, hè? Niet in paniek raken. Vooral geen paniek. En luister, Silaski, er is geen paniek. Er is tekort aan water. Als er vanavond hulp komt, is er niks aan de hand. Als die hulp er vanavond niet is, dan zullen we heel zuinig moeten zijn. Anders creperen we, Silaski. Dan creperen we alle drie van de dorst. Oh. Ja, ja. Rustig. We zullen rustig en zuinig zijn. En alle adviezen opvolgen. De auto's vandaag niet meer wassen. En, en het publiek wordt geadviseerd de zwembaden niet te gebruiken. En het tuin sproeien tot een minimum te beperken. Wat een humorkraag. Jullie zoeken het maar uit. Ja, loop nou niet weg. Laat hem maar even. Renze. Ik had nooit met jullie mee moeten gaan. Zit ik hier met een verknipte woestijnreiziger en een projectontwikkelaar? Weet ik wat. Onroerend goed. Ik ben ook zo stom. Kom, kom. Zo erg is het allemaal niet. Oh nee, los jij het even op allemaal. We moeten even door de zure appel heen buiten. Vanavond zijn we in Cairo. En volgende week heb jij die paan bij ons. Wat interesseert die baan mij nou? nou en die uh, oase. Ja, dat wilde je zelf. Even een mooie oase bekijken. Wilde je zelf? Ja. Ik, stomme koe, laat me overhalen. Nou, nou, nou, nou, niet zo somber. Vanavond, als alles in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen is... gaan wij, saampjes. gezellig en rustig. Wat is dat? Renze. Wat doet hij? ...een beetje tegen het vliegtuig schoppen. Zenuwen. Kan die zich dan niet een beetje Zal ik jou eens wat vertellen? Die man, die brengt ongeluk. Wat? Vorige week ziek geworden. Eer gisteren is zijn bagage gestolen. Dan die noodlanding. Moet je hem nou eens zien. Nou, hij is wat gespannen. Maar daarom brengt hij toch nog geen ongeluk? Ja, ah, ik had hem nooit mee moeten nemen. Natuurlijk wel. Je kon je landgenoot toch niet laten stikken? Zonder geld en bagage. Jij zou in een paar uur in Cairo zitten. Hij moest toch naar de ambassade? Ah, alweer terug. Nog wat interessants ontdekt. Ja. Zo, en wat dan wel? Een oase. Nee, nee, geen oase. Wat dan? Een dorp, een stad, een vliegveld, om de hoek. <totstuk> een dorp? En wat? een dorp. <totstuk> wat is er zo bijzonder aan die dorp? leven van mest, uitwerpselen. Ze leggen er ook hun eitjes in. Egyptisch symbool voor de vernieuwing van het leven. Nou, ah, en wat wil dat zeggen? Dat er water in de buurt is. In de buurt, in de buurt. Heb je een slootje ontdekt dan? Of een kanaaltje? Nee, het is misschien een kamelspoor. Van een oase, niet ver van hier. Eén zo'n kever. Hè? Eén zo'n beestje. Karavaansporen, oases. Is dat niet een beetje naïef? Ik bedoel, kan die kever niet gewoon een zandkever zijn? die van zandkorrels leeft? Of van weet ik wat? Eén tor betekent nog geen oase. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Wat, wat, wat is er? Wat zie je? Luister. Luister. Ook zoeken. Ze zoeken allemaal in deze regio. Het is toch maar een kwestie van, van, van, van tijd. Even geduld, UB. Hoop doet leven, nietwaar? Weer tijd voor dat eigenlijk uit? Jij? Maak jij uit? Of zij mag drinken? Heb je dorst, meisje? Nou, heb je geen dorst? Jawel. Nou, wil je wat drinken? Het kan niet. Je wilt niets drinken. Ook niet een beetje. Kan niet, Silaski. Staan. We trekken onze kleren aan, gaan in de schaduw zitten en hij gaat graven. Ben jij eigenlijk wel goed bij je verstand? Er zit vocht in het zand. Vocht? Die is echt gek. Drink maar lekker op hoor, dat vocht. Doe maar. Uitrekenen hoeveel water er nog in die jerrycan zit. Silaski, alsjeblieft. Inhalen, 5 liter. Aanwezig op bloeistof, water. Geschatte hoeveelheid, nog geen liter. Gedeeld door 3. dat is 0,33, 1 derde liter per persoon. In een beker gaan pak weg een 6 of een 7 liter. Dat betekent... Silaski, hou nou toch op. Dat heeft toch helemaal geen zin. Oh nee, een beetje passief afwachten wel dan. Of het vochtgehalte van het zand meedagen, hè? Heeft dat dan zin? Ja, Wel, We kunnen er wat mee doen namelijk. Ja, ja. Zit. Wat dan? Condensatiekuil graven. En wat? Condensatiekuil. Condens. In je graaft een diep gat. Legt er een stuk plastic over. Beker eronder. En je vangt de druppels op. Die condenseren. Dat heeft zin. Uh, dat heeft zin. Druppeltjes opvang idioot. Ik wil er niet op wachten. Ik wil nu drinken. Ik heb nu dorst. Wacht nog even. Wacht, ik nee, nee. Ik kan niet wachten. Ik moet weg. Ik heb belangrijke afspraken. Ik, ik moet weg nu. Onmiddellijk. En ik heb dorst. Ik heb nu dorst. En ik schenk nu in. Zilaski. Denk nou na nou, man. We zitten in nood. We lopen echt gevaar. Omdat we eventjes vastzitten. Omdat we dorst hebben. We hebben geen dorst als we gewoon drinken. We zijn niet meer bang als we wat meer vertrouwen hebben. Hoor je dat? En zelfs, zelfs al heb ik ongelijk. Dan nog is een derde van mij 0,33. Eén derde. En dat drink ik nu op. En wat jullie doen... Wat doe je? Kou graven. En de hulp? Ik wist niet van tijd. Dit duurt niet lang meer. Maar waarom dan graven? Omdat er geen water meer is. Hoeveel levert Bissen. In de kou pissen. In de kou pissen. Verdammt ook. Wat is het, wat langs plastic omlaag. Kan je het drinken. Pissen? Hij nee, hoeft niet per se. Nou, laten we het eerst maar eens gewoon proberen. We hebben wat plastic nodig. Oh, dat doe ik niet aan mee, meneer. Een beetje in de kou staan pissen. Voor, voor een bakje water vanmorgen vroeg. Morgen vroeg, zit deze jongen hier niet meer. Hoor je dat? Dan zit hij in het vliegtuig, op weg naar huis. Dan zou hij bier, whisky, weet ik veel. En geen gecondenseerde bistruppel en een kou. Hoor je? Bier. Bier. bier. Ik weet dat dat belachelijk klinkt. Maar laten we nou weer godsnaam aan het werk gaan. Er is een kleine kans dat we hier wegkomen. Maar wat als dat niet zo is? Dat we moeten toch water hebben? Dat moet toch? Dus moeten we een kuil kaars... graven? Een stukje plastic zoeken. Hè? Een stukje plastic? Hè? Je bent gek, man. Ah. Waar hebben we hier plastic vandaan? Ja, dat lagen? weet ik toch niet? Uit oh, het vliegtuigbagage oh. weet ik wat veel. Ik vind het allemaal, vind het allemaal heel leuk. Zo'n kuil, stukje plastic, maar wees nou eens reëel. Is het niet een beetje wat Ze zijn op zoek. Ze kunnen ons niet vinden. Tekens moeten we maken. Vuur, rook. We moeten het vliegtuig in de fik steken. En de piloot. Hoe ziet het daarmee? Daar moeten we niet meer op rekenen. Hoezo? Niet meer op rekenen. Nou, ik denk dat hij verdwaald is. In Egypte, maar. in zijn eigen land. Een kompas. Ben je nou echt.? Als je een kompas uit een vliegtuig haalt, is het niet betrouwbaar meer. Hij wist in ieder geval welke kant die hij uitrust. Ik kan in een woestijn niet in een rechte lijn lopen. Misschien. misschien zitten we op een plateau hier. Is ze verder op een. Uh, kloof, uitgedroogde rivierbelling of zo. Zo diep dat je kilometers moet oplopen voordat je eroverheen kan. Waarom? Heb je hem dan laten gaan? Omdat er geen keus was. Dat er een heel kleine kans was dat hij toch de buitenwereld zou bereiken. Dat, dat hier nooit iemand komt. ofzo. De accu is leeg. Dan doe je maar wat anders. Maar, maar hoe lang moeten we hier nog wachten? Hoe lang? Ik word zo langzamerhand. al. Spuur zat van jullie gezuur. Ik hou er mee op. Hoe lang wachten? Weken. Maanden. Hm? Nou, dan kunnen we gelijk wel ophouden. hè? gaat we. Ja. En dan denk jij op te lossen met dat negatieve gezin. Het is niet negatief. Ach, Grenzen, houd toch op. Wie zit hier de hele tijd te vertellen dat de piloot verdwaald is? Dat er geen hulp komt? En dat ze dagen nodig hebben om ons te vinden? Ik, ik zeg niet dat het zo is. Ik zeg alleen... Weet je wat het met jou is? Je ziet alles inderdaad in negatief. Daar heb je hier helemaal niets aan. Natuurlijk verzeffen we dat. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat je ermee doet. Een beetje meer vertrouwen hebben. In plaats van dat toen denken van jou. Precies. Als je zo negatief denkt, dan zend je alleen maar negatieve impuls uit. Wanneer je zo'n negatieve steen in de vijver gooit, krijg je allemaal negatieve cirkels. Zodat die hele vijver negatief wordt. Daar schiet er weer geen was mee op. En als je positief denkt, krijg je positieve cirkels. Exact. Dan strek je het noodlot bij je toe. Kleren aanhouden. Dus ga u zitten. Fout, fout, fout. Ik moet gaan denken dat het vliegtuig komt. Ik pak mijn koffer en ik... Wat is dat nou allemaal? Een uh. Zeepakje, bekers, handdoekrekje, toiletrolhouders. Wat is dat? Badkameraccessoires. Badkameraccessoires? Wat krijgen we nou? Je zei dat je projectontwikkelaar was. Een projectontwikkelaar? Jij bent helemaal geen projectontwikkelaar. Tot zover dit eerste deel van het hoorspel Sahara, geschreven door Manfred van Eck. U hoorde de stemmen van Kiki Koster, Reinier Heideman en Lou André. Productie Ginny van Deuren, regie Johan.